Morgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. President Zelensky is blij met de Europese steun voor zijn land. EU-landen spraken gisteren af dat ze samen geld gaan lenen, 90 miljard euro. Eerst was het idee om Oekraïne te steunen met Russisch geld op Europese rekeningen. Maar uiteindelijk bleek dat daar niet genoeg steun voor was, zegt premier Schoof. Ik denk dat het ergens tussen 12 en 1 was of zo. Dat we, dat we dachten we moeten kijken of het op een andere manier... of dat ook een oplossing met, teweeg kan brengen. Nou, en dat werd dus een gezamenlijke lening. President Zelensky is dankbaar voor de 90 miljard. Hij zegt, samen verdedigen we de toekomst van ons continent. Rond deze tijd krijgt de verdachte van de mesaanval bij de Erasmusbrug in Rotterdam te horen hoe lang hij de gevangenis ingaat. Vorig jaar stak de man een Duitse Rotterdammer dood en een Zwitser raakte ernstig gewond. Tegen Joep M, de verdachte, is 20 jaar cel en tbs geëist. Verslaggever Danny Simons is in de rechtbank. Ja, Danny, wat weten we nu over de mentale toestand van deze verdachte? Het Pieterbaancentrum en het OM vinden de verdachte verminderd toerekeningsvatbaar... Hij heeft schizofrenie, kan met religieuze wanen en hij was ook psychotisch. Maar toch vindt het OM dat um, niet alles op die psychose te schuiven is... omdat de verdachte alcohol, cannabis en cocaïne gebruikte. En hij wist, zegt het OM, dat die zijn psychoses aanwakkerde. Nou, en ook zou hij op de dag van de aanval in een biep naar jihadistische filmpjes hebben gekeken. En op zijn telefoon werd IS-propaganda gevonden. En in Heerlijk kun je je heupen losgooien alsof je leven ervan afhangt. Een dansstudio daar wil vrouwen laten ervaren hoe het is om bijvoorbeeld te twerken zonder scheve blikken of ongewenste aandacht. En echt iedereen kan meedoen. Alle billen kunnen twerken. Ik kan alle billen laten twerken. Maar het is vooral oefenen, oefenen, oefenen. Het was eerst een beetje huiver. Ik dacht, oh, is dat dan niet uh, sexy voor mij of zo om te doen? Maar nu ik het doe merk je dat je zoveel zelfvertrouwen krijgt. Dat is echt zo fijn. Zodra het van binnen goed zit dan uit je dat gewoon. Of je nu een maatje meren hebt... Of ja. Dus dan gooi je je billen in je nek. Nou, er dansen vrouwen van alle leeftijden mee. En het gaat vooral om plezier hebben. Heb ik het weer nog? Op veel plekken nu nog regen. Later wordt het droog. En ook de zon komt er later in de middag nog eens een keertje bij. Het wordt een graad of elf. ZFM Verkeersinformatie.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 Restless heart and a wander ridden way. I never know how far I'll go or how long I'll stay. They say I never know what dangers are down each. Right when the ache goes away, down in these woman bones. Got a many a love I've known, but not a one washed to be. I never let them own the gypsy spirit in me. very same truth could not apply to me a woman has got her own way this woman has got her own I know that it's right when the egg goes away down in these warm bones oh what a blessed life I've been shown one that is mine morgen allemaal. Wat leuk dat jullie weer allemaal op ons hebben afgestemd. Ik heb net eventjes gespiekt. Maar we hebben weer heel wat fans van ons programma die weer uh, voor de webcam zitten. Want dat nou, kan hè. Radio Hupken, is normaal luisteren. Hupken. Maar uh, tegenwoordig kun je ook kijken. Hè? zfm live.nl. Dus doe dat vooral. Want ja. wij weten dat inmiddels dat die camera op ons gericht staat. Ja, dus wij, uh... We zijn helemaal geswagneerd naar de kapper. <laughs> de visagie <laughs> en dergelijke. Ja. Avondkleding. Ik douche eens in de 14 dagen op vrijdagochtend. Ja. Ja. Speciaal ja. hiervoor. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Wat een douchen. Ja. ja, maar het is geen geur. Nee, maar dat het toch een beetje fristerder. Het is. Wel met ja. kleur, maar niet met geur. Oh. Nee, nee. Joh. Oh. Dan hoef ik je dat gewoon, ook niet te doen? Wel, nee, je kan gewoon stinkend en wel hier in de studio komen, joh. Geen probleem. Al oh, heerlijk, nou. Ja, we horen allemaal vrouwenstemmen. We hebben eerst geluisterd, natuurlijk, zoals, we dat, uh, zoals onze traditie is. naar een liedje dat gaat over een vrouw. En dat was dit keer A Woman's Way. van Hally Lauren. Een lekker nummer. En uh, we zijn hier vandaag met maar liefst vier vrouwen. En dat vind ik reuze gezellig. Natuurlijk hebben we. Uh, Beb, vandaag weer aanwezig, die weer van alles heeft uitgezocht over de zandvoortse, weetjes en nieuwtjes. En yes. ze heeft ook voor ons uh, bekeken wat uh, de weersvoorspelling gaat doen. Ja. Wat we daarvan kunnen verwachten. Dan uh, naast Beb vinden we Hannie. He, onze cabaretière die uh, weer een uh, leuke conferentie gaat brengen. Ik verklap Ik nog het. even niet waarover. In het tweede uur, he, dan is het jouw beurt. Ja. En tussendoor kom je ook met wat cultuurberichtjes. Uh, leuke dingen die in de omgeving te doen zijn. Ja. Ik hoop dat we eraan toekomen. Ja. Want we hebben ook een hele bijzondere en spraakzame gast. <lacht> die heel veel te vertellen heeft. Namelijk Margaretha de Vries. Welkom Margareta, leuk dat je in ons programma wilde zijn. Ik was heel blij dat je de uitnodiging wilde aannemen. En we zijn natuurlijk reuze benieuwd wat jij straks allemaal gaat vertellen. Uh, maar, zoals ik jou beloofd heb, ik heb een nummertje voor je uitgezocht. Dat gaan we, daar gaan we eerst naar luisteren en dan gaan we gezellig klassen, bessen met elkaar... Uh, had ik al verteld? Ja, natuurlijk. Ja, ik heb al een beetje verteld hoe het programma in elkaar zit. Zeg jongens, we gaan luisteren naar een nummer speciaal voor Margaretha. I have a dream, a song to see. fairy tale You can take the future Even if you fail I believe in angels Something good tree Ja, ja, I have a dream van Abba. Speciaal voor Margaretha. Alles begint natuurlijk in het leven met een droom of een wens. En het is maar net in hoeverre ben je bereid om te gaan om je dromen waar te maken. Maar ze zingt ook over engelen. En he, I, I believe in angels. En hoe mooi is het als je daarop in je leven mag en kan vertrouwen: op die prachtige engelen die heel wat kunnen en uh, waar je heel wat dingen aan mag vragen. Maar goed, uh, uh, Margaretha is daar echt een specialist in... en die kan ons daar straks alles over vertellen. Hi, Margaretha. Hi. doei. Wat fijn, wat fijn dat je er bent, Meijs. Dus de microfoon een beetje dichterbij? Ja, ietsje dichterbij, anders kunnen we je bijna niet horen. En we willen je horen. Zeker, want uh, het is allemaal even interessant. Ik, ik geef het woord aan Beb. Nou, ik geef ja. het woord aan Margarete. Margarete, <laughs> fijn inderdaad, ik sluit me daar helemaal bij aan... dat jij op de uitnodiging in wilde gaan. Het is de tijd van engelen. We zien ze in de kerstboom hangen, we zien ze in de etalage... ze komen langs op onze kerstkaarten. Maar voor jou ligt het eventjes wat dieper... Ik heb natuurlijk maar even ingelezen in Margaretha de Vries en ik lees dat je als kind een ongeluk hebt gehad waardoor je bijna je gehele gezichtsvermogen verloor en ja dan denk je nou nou ik heb het woord al genoemd dan verlies je veel vermogens maar bij jou ontstond er een heel nieuw vermogen wil je ons daarover vertellen. Zeker, allereerst wil ik jullie bedanken voor de uitnodiging. En uh, ik vond het heel erg uh, nou, lief dat jullie me uitnodigden. En vooral in deze tijd om hierover te praten. Ja. Over liefde, hoop, engelen. En ja, fijn om met elkaar te zijn. De engelen, jij was nog een kind. Je kreeg een ongeluk. Ja. En dat was een foute boel. Ja, was een foute boel. Mijn uh, ouders die waren op een wereldreis. En uh, in de jaren zestig. En toen uh, geen uh, anticonceptie. En toen was ik uh, ineens in aantocht. En toen zijn ze doorgegaan op, uh, op reis. En toen ben ik geboren uh, in Algerije. En toen, zijn ze, toen ik net geboren was, zijn ze verder gegaan. En toen kwamen ze aan de kust bij Sicilië. Bij een heel klein eilandje. En daar hadden ze bijna een schipbreuk. En toen hebben drie vissers hun gered. En uh, ja, heel, ja hadden ze hadden ze tegen de rotsen aangeslagen met mij. Als een heel pasgeboren babytje. En die mensen zijn daar, uh, ja, die, daar waren eerst een beetje verontrust. Want mijn vader had een grote baard. En die dachten ja. dat hij een piraat was. Ja, ja dan leek uh, hij ook wel een beetje op. Uh, ja. Ja. Wat, ja, sp ja. wat spoelt hier aan? Wat spoelt hier aan? Maar toen kwamen ja. ze... En toen zei mijn vader, ga maar met, de, met die kleine op de... Uh, op de uh, Zitten. En toen hebben ze ons helemaal echt meegenomen in hun leven. En mogen ons gaan verzorgen. En ze zijn heel lief geweest. En mijn vader ging vissen. En mijn moeder ging mee uh, ja, met de vrouwen om eten te plukken. En nou ja, het was één idyllische, uh, prachtige, liefdevolle familie. We werden echt opgenomen. En toen, op een gegeven ogenblik, toen was ik drie maanden oud... En toen had uh, iemand, die zo heel goed voor mij zorgde ook... die, mij, die deed mij in een badje en die tilde mij op. En boven de hoofd van, oh, lekker babytje. En die liet mij op mijn achterhoofd vallen. Oh. En toen uh, ja, reageerde ik dus niet meer oh, nee. op, uh, op, het, uh, op het licht... eigenlijk wat aan en uit ging. En als ze met je hand voor je ogen gaan... dan gaan babytjes ook met hun ogen bewegen... Daar reageerde ik niet meer op. Dus dat was inderdaad een uh, ja, foute boel. Maar ze wisten in die tijd nog niet precies wat er was. Maar het was natuurlijk wel heel erg. Ze waren heel erg geschrokken. Nou. En uh, ja, voor mijn ouders vreselijk. En toen zijn ze met me natuurlijk naar dokters gegaan. En toen zagen ze dat er iets heel erg mis was. Maar ja, ik heb natuurlijk overleefd die val. Hè? Want als je een baby bent en je nou. valt op je achterhoofd... kan je wel dood zijn. Dus kan je ook doodvallen. Ja. ja, absoluut. Ja. Heel veel geluk gehad dus. Ik heb echt heel veel geluk gehad. En uh, ja, die mensen zijn altijd zo lief voor ons geweest. En wij nemen ook niemand wat kwalijk. En, uh, want ja, ik, het is heel gek. Maar ik ervaar door die val is het het mooiste cadeau geweest... wat ik had kunnen krijgen op spiritueel niveau, niet op niveau, want dan is het echt wel ingewikkeld als je bijna blind bent... Wat ik uh, zal uitleggen wat ik zie. Met mijn linkerhoog zie ik helemaal niks. En met mijn rechterhoog zie ik door een heel klein gaatje... bij het hoekje van mijn neus zie ik zeg maar 12 procent. Uh, en de rest is dan ook blind. En die 12 procent kan ik kleurtjes zien. En als iemand dicht bij me is, kan ik... Uh, iets waarnemen in die 12%. Dus voor mij denk ik dat ik heel goed zie. Maar dat is niet zo, want ik rij geen auto, geen fiets, uh, geen scooter. Uh, uh, alleen lopen oversteek is al een uh, dingetje. Maar ja. uh, daardoor, uh, dat is allemaal ingewikkeld. In de supermarkt lopen is het best een, uh, een jungle. Want uh, alle kleuren lijken op elkaar. Pakketjes kan je niet lezen. Uh, het is allemaal veel. Maar ik heb daardoor wel, door die val, uh, ben ik gaan kijken vanuit mijn hart. Dus dat is heel bijzonder, omdat ik niet kan kijken of iemand boos is. Of of dat iemand uh, lelijk kijkt. Of, uh, nee, die mimiek, dat, dat neem je niet waar. Dat neem ik helemaal niet waar. Ik kijk dus naar een silhouet. En ik kan ook niet zien of iemand lief kijkt. Dus dat moet je echt allemaal vanuit het hart waarnemen. Nou kunnen we dat allemaal. Alleen ja, omdat we onze ogen hebben, hoeven we dat niet altijd te doen. En uh, ja, ik, ik vanaf heel kleins af aan, weet ik nog... dan ging je kruipen en dan moet je voelen... dan is je hart je kompas en dan is niet je ogen je kompas... want ik kan geen dieptes zien of ik kan nee, geen glazen namen nee. zien... en je moet heel erg voelen. En nou ja, vanaf heel kleins af aan neem je dus hele andere dingen waar... En toen op een gegeven ogenblik nam ik eigenlijk gewoon, uh, zag ik altijd bij iedereen, was ik heel klein, zag ik uh, het licht achter iedereen. De, de, zeg maar de bescherming, uh, de gidsen, engelen. En ik dacht dat iedereen dat zag. Want iets wat je gewoon ja. dagelijks ja. doet, daar ga je helemaal niet over praten van uh, kijk mama, daar een vogel. Want nee. je vindt dat normaal. Ik bedoel, dat was voor mij iets wat op een dagelijkse basis. Uh, Gebeurde. En eigenlijk heb ik nooit iemand niet gezien waar licht bij staat. van Wat een um, beschermengel is. Dat hebben we allemaal. Dus er is nog nooit iemand die ik tegen ben gekomen waar je dat licht niet bij ziet. Je kan wel eens zien omdat iemand verdrietig is. Je was natuurlijk een kind, Margaretha. En ja. je, je neemt dat dan aan als ja, de werkelijkheid vanzelfsprekend. Ja. Op welk moment ben je het gaan duiden als, hé, hey, dat is een engel. En op welk moment was ook het moment van, dat zien anderen niet... Ja, dat is heel veel gegaan. Er is niet een leeftijd bijgebonden. Want nee. Ik heb dat net wat ik zeg. Dat is heel lang zo gewoon geweest. Ja. En Net als het een vis zwemt in het water. Die denkt uh, niet de hele dag. Ik zwem in het, ik water, in het en water. Ik zwem nee. in nee. Dit was het? Ja, dit was het. Dus ja. dat voor mij was dat het al heel lang. En op een gegeven ogenblik merkte ik wel dat ik dat, dat anderen dat dan niet zagen. Of als ik dan zij voelde, jij dat ook. Of dat, dat, dat ik dacht, nou het dan nou, hebben ze het over? En dan Denk ja. ik er ook. Niet heel erg over praten, want in die tijd, ik, ik, ik word 60, dan was dat ook nog niet zo hip en trendy als nu, hè, die engelen? Want nu is het super hip en. Ja, uh, daar was, was helemaal geen begrip voor. Nee nee nee nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. dat was daar niet. Nee, dat was eigenlijk, hè? Spiritualiteit was toen dus eigenlijk nog net een beetje heidens en heidense ja, ja, hè? Ja ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Nou, ik, we kennen natuurlijk, of ik neem aan dat de meesten van ons daar wel van weten, al die bijbelse. Uh, engelen. En ja. zoals dat ze, dat ze dat doen in de kerk, wordt alles in een hiërarchie gegoten. Ja. Um, jij bent die engelen, je hebt ze gezien. Je ziet ze om ons heen. Ja. En op welk moment dacht je, ik ga er ook gewoon eens mee in contact, want... Oh, dat deed je al. Heel, dat deed, deed je als al, kind al. al want, uh, dan, dan, dan ging ik gewoon voelen uh, wat dat betekende. Waar, wat, wa, wat ergens voor stond. Dat was er, dus zeg maar, een, een taal zonder woorden. Ja. Uh, gewoon over energie en liefde. Dus dat is bij mij nooit van, ik ga daarmee in contact. Dat gebeurde gewoon. Dat je was, was ermee in contact. Ja. Ja. Ja. En, je, en je kreeg ook geleidelijk aan door dat andere mensen het niet hadden. Ja. En toen heb je dus bedacht: ik ga dat contact leggen. Ja. Want je bent nu een. Eigenlijk een healer. Ja. Je helpt ons om in contact te komen of te zijn met die engelen. Ja. En ook uh, die engelen hebben er denk ik ook een boodschap. Uh, ja, maar eigenlijk is het... Uh, ik moet wel even een stapje terug... want het is, eigenlijk doe ik dit uh, al... dus vanaf kleins af aan... Ja, hè? Ja. is dat al zo dat ik het voelde... dan zei mijn vader bijvoorbeeld... wat zegt jouw hartje? En jouw hartje betekende eigenlijk... wat zegt er meer tussen hemel en aarde? En wat zegt uh, de, de energie daarvan? Ja. En toen op mijn vijftiende... Toen werd ik eigenlijk door iemand geïntroduceerd voor mijn ogen. Omdat ze dachten dat dat mij kon helpen om beter te zien in voetreflexologie. En dat okay. vond ik zo interessant. Het heeft me niet geholpen met mijn ogen. Want dat is natuurlijk door zo'n hersenbeschadiging. Kan je dat niet verhelpen? Hmm. Maar het gaf me zoveel en zoveel inzichten. Toen ben ik me daar meteen helemaal in gaan verdiepen. En toen vanaf mijn vijftiende ben ik al toen de eerste voetreflexopleiding gaan doen. En toen ging ik eigenlijk uh, beginnen met healing, uh, en meteen een ja. healing. En zeiden ze, wat, word je, wat worden je handen warm? En uh, ook, oh, ik word helemaal rustig, al vanaf dat ik klein was. En als ik, toen ik jonger was en ik aaide de hond, dan viel bijvoorbeeld de hond in slaap. Of een baby ja, ja, zat te ja. knikkenbollen. Alleen, het werd niet zo duidelijk dat het vreemd was of anders. Het is eigenlijk niet vreemd. Het was meer, nou ja, niet alledaags. Voor jou was het gewoon wie ja. je bent. En ja. hoe het leven voor jou was en ja. is. Ja. En zo heeft het zich geleidelijk aan heeft het zich ontrold. Ja. Tot wie er nu tegenover me zit. Ja. Vooral met enorme uitstraling. Je hebt hier in Zandvoort ook een healing praktijk. Ja. Um, het is je leven geworden. Maar zoals we net in het kleine voorgesprekje. ik van jou hoorde... je hebt daar ook gewoon een officiële hbo-opleiding voor gevolgd. Ja, niet wel voor, voor de engelen. Want dat nee, de ze, engelen, daar is iets, geen opleiding. Dat dat hoop ik wel. <laughs> daar is geen opleiding voor, nee, hè? Nee. De engelen, spreken ze met je... Uh, Misschien een hele domme vraag. Waar ja. spreken ze mee? Nou, ik spreek vooral met hun. Nou ja. Ja, eigenlijk is het uh, uh, als je bijvoorbeeld uh, vraagt om hulp. Hè, dus net als dat je een gebed doet, en ja. dan uh, is het uh, dan, dan vraag je van, goh, uh, Um, help mij, of uh, ze geven een bepaald gevoel, een bepaalde kracht. Ja. Je voelt het meer dan dat het echt uh, gesproken gesprekken mm -hmm. zijn. Ja. Want dat is niet hoe het bij mij werkt. Ik heb het meer aan uh, wat de engel aan mij energiematig laat zien... als metafoor, wat er gebeurt. Of, ja. uh, en het is niet alleen de engelen uh, waar ik natuurlijk mee werk. Ik werk ook gewoon heel regulier eigenlijk... met een um, uh, natuurgeneeskundige hbo-oplaat... Dus ik ben ook heel lekker aard, en ik vind het ook lekker om hele aardse dingen te doen. Dus ik ben daar wel mee, maar het is niet heel, een heel apart iets... dat ik nee. er uh, helemaal de hele dag op mijn knieën zit te bidden om te vragen om in contact te komen. Want het is eigenlijk gewoon iets net als eten en drinken. Het is gewoon wie jij bent. Ja. Een deel van jouw hele persoonlijkheid ja. en, en hoe je het beleeft en, ja. en, en uitstraalt. Ja. En dan ook als ik de, mijn praktijk... had je het net over, dat heet Rafals bron. Mm -hmm. En Raveel is de aartsengel, dat is de engel van de genezing. Ja. En de bron is onuitputtelijk. En uh, ja, dat is, heb ik al, die, die praktijk heb ik al heel lang. Ik ben al heel lang healer dus. Vanaf mijn vijftiende ben ik bezig op dit gebied. Maar ik ben de, praktijk, de bron is vanaf 2003... Uh, ja, dat is toch ook fantastisch dat die naam daar al is. Dat vind ik geweldig. Dus mensen zeggen, nou, ik ga naar begreten de Vries, naar Ravalsbron. En dan denk ik, het is tegenwoordig zo normaal. Want iedereen komt bij mij van, uh, nou, dat kan zijn van... Uh, van uh, nou, iemand die hier op de bank werkt... of bij de radio zit. Maar het kan ook iemand zijn uh, die uh, in de politiek zit... of een arts zelf is. Het is tegenwoordig juist zo normaal. Het is veel, de drempel is zoveel malen kleiner... en ja. veel gewoner geworden. Naarmate ja, de wereld een... harder wordt... Ja. zoeken de mensen meer uh, naar de dingen om, om hen heen. Maar we hebben wel een hele grote stap overgeslagen. Want ik zat nog op Sicilië, ja. waar je in een liefdevolle samenleving was. Ja. Maar we zitten tegenover elkaar in Zandvoort ja. al aan de zee. Ja, ja. Je ja, ouders mijn, zijn teruggekomen mijn, naar mijn Nederland. Plek, mijn favoriete plek in de wereld. Mijn ouders zijn teruggekomen naar Nederland hebben in Amsterdam uh, gewoond en die zaten in uh, nachtclubs, nachtleven allemaal. En mijn uh, opa's en oma's stonden allebei al vanaf, dus heel uh, dat hun jong waren, hier op Zandvoort. De ene stond op vroeger op Zandvoort, uh, uh, de andere op de Cereep. Ja. Een tante van mij die woonde hier. Dus ik heb eigenlijk elke schoolvakantie, weekenden heb ik hier uh, doorgebracht. Dus ik was altijd al helemaal vergroeid met Zandvoort. En 40 jaar geleden uh, kreeg ik mijn zoon. En toen zei mijn vader van... goh, je houdt zo van Zandvoort. Wat moet je nog in die stad? Wil je niet naar jouw geliefde Zandvoort? En ja, dat wilde ik heel graag bij, de, bij het strand en de duinen. En al bijna 41 jaar, uh, al eigenlijk 41 jaar... want toen voordat ik ook zwanger was, woon ik hier uh, officieel... Ja. Oh, yeah. Geweldig, ja. heerlijk voor Zandvoort, voor ons, om jou bij ons te nou, hebben. en voor mij ook. <laughs> het is elke dag een feesten dat ik denk van... oh, gewoon het strand, de waterleiding duinen, het dorp, de mensen, de behulpzaamheid. Uh, ja, ik, ik zou nergens anders willen wonen. Fijn. Dus Mooie woorden op... om, uh, als je het niet erg vindt Pep, ja? dat we even een plaatje tussendoor gaan draaien. Ja, we hebben He? veel info gekregen. Dus gaan Zo, we dat even, laten we heel even bezinken. Te, dat laten we even zakken. En dan pakken we het straks vanaf uh, je zandvoortse. Uh, uh, hoe noem je dat? Uh, Healing practice. Ja. Nou ja, ik wou eigenlijk zeggen dat vanaf het moment dat je in Zandvoort bent komen wonen, ik kon er niet een mooi woord voor vinden. Sorry. Nou, we gaan weer door met de engelen, maar nu van Robbie Williams. Yeah. Yeah. Oh, an face.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 Ja, Angels van Robbie Williams. Voor de mensen die net ingeschakeld zijn, je luistert naar ZFM Zandvoort. Even geen rust aan de kust. Met uh, vier uh, leuke meisjes vandaag uh, in de studio. Eigenlijk vijf, er loopt er nog één op vier poten. Ja. Ja. Verwond, maar die, wil, die, die wil nooit wat vertellen, nee, joh. die wil nooit wat vertellen. <laughs> uh, we hadden net uh, gezellig met Margaretha ja. gesproken. En uh, er is nog veel meer te vertellen. Dus ik schakel de muziek weer uit. En we gaan weer gezellig verder met het gesprek. I'm loving angels instead, song, Robbie Williams. En inderdaad, uh, jij zegt, alle mensen hebben een beschermengel. Ja. En dat zegt dan ook, we zijn niet alleen. Zeker, we zijn niet alleen. En die beschermengel die heb je al bij je op het moment als je wordt geboren. En ook op het moment uh, als je hier de planeet gaat verlaten. Dus die is eigenlijk altijd bij je. En dat betekent niet uh, dat een beschermengel je kan boeren. Dat je niet ziek wordt of dat er erge dingen gebeuren of verlies of trauma. Maar het betekent wel dat je niet alleen bent en dat je getroost wordt. En soms word je natuurlijk ook wel gewaarschuwd als je echt ja. in tune bent, want ja, het spreekwoord is niet voor niks. Ik had een engeltje op mijn schouder. En jeetje. Ja. Ik, had echt, uh, ik ben gered bij, uh, bij de engelen. Want, ja, we hebben wel van die herinneringen. Ja. He? Dat je op onthoud hebt en dat je te laat komt. En dat je eigenlijk dan op de weg bent. Dat heb ik persoonlijk meegemaakt. Dat er wel een zeer grote ongeluk was gebeurd. Ja. Als ik op tijd was geweest, had ik ertussen gestaan. Ja, ja? ja. en je hebt mensen ja. die met een vliegtuig niet mee zijn gegaan Ja. En, en, en, uh, omdat er iets gebeurde. En dat er een ja, die een voelde dat, ongeluk he? was. Die voelden dat. Niet in Instappen. Ja, gaan niet instappen en dat ze gewaarschuwd zijn of dat er iets gebeurt dat iemand een been breekt en dat er ja. dan in één keer een heel anders, een heel naar scenario uitkomt. En dat, ja. dat is, soms moeten we luisteren naar onze intuïtie. Absoluut. Ja. Ik, ik heb het ook wel gehad ja. dat ik uh, naar Amsterdam ging met de kinderen en de voelde, werd ik ineens zo nerveus en zo naar. En ik ja. zei, weet je wat, we laten de auto staan, we gaan met de trein vonden die kinderen alleen maar leuk. Ja. Ja. Maar dan had je echt zo'n voorgevoel van... Nou, als ik nu met die auto ga, dan, dan gaat het mis. Mm -hmm. neem de trein. Veel ja. veiliger. Maar ja, ja. dat ook wat met die trein kunnen gebeuren. Maar... maar ja, Margaretha... Nou, wat, al... wat ook ja? bijzonder is... Sorry, ik wil daar even nee. inhaken. Wat ook heel bijzonder is, dat noem ik dan ook wel... Uh, nou ja, dat er meer is tussen een aarde. Dat je soms echt wordt gewaarschuwd. Je hebt... Uh, want ik ben... Uh, dus ook, ik, ik ben met dit soort dingen bezig. Heel erg met engelen, spiritualiteit, energie van het hart en de liefde. Maar ik ben ook heel regulier. Ik vind als je iets hebt, moet je naar de dokter. Je ja. moet en en en. Ik geloof niet, ja, niet in uh, een one-way street. Een nee. one-way one nee. street. Het nee. mooie is nee. realistisch, allemaal complementair. Maar dan heb je bijvoorbeeld: dan uh, fietst iemand en die valt. En dat is natuurlijk uh, nou, heel erg groot. En die moet dan een foto maken, bijvoorbeeld van de schouder. En door die foto van de schouder, die foto ontdekken ze ineens dat er een, een, nou ja, iets in de borst zit. Of ja. ergens anders op een ja. plek. Maar dan zo vroegtijdig. Dat ze eigenlijk gewoon hè, meteen in een traject ja. kunnen geholpen kunnen worden. Dat kan je natuurlijk van tevoren niet bedenken. Want je wordt niet wakker. Je denkt, nou, ik ga nu eens even een foto, een foto laten, laten maken. maken want als je ja, ergens nee. last van hebt. En niet dat dat bij iedereen dus gebeurt. Hè, dat het vanaf nu is dat je denkt, oh, ik moet iets ergens krijgen. Maar dat zijn gewoon... Voorbeelden die we die dan ja. nu opnoemen. Want sommige ja. mensen vallen ook. En hebben godzijdank niks. Dus ik denk niet bij iedereen die valt dat dat is. Maar het gebeurt wel deze dingen. Uh, dat er hele bijzondere dingen gebeuren. Die, ja, waar, je, waar je al weet. Dat je denkt dat had ik niet zelf kunnen verzinnen. Ik heb dat inderdaad in mijn vorige werk wel eens tegen mensen gezegd. Wat vandaag je grootste ramp is. Kan morgen je grootste geluk blijken. En dat zeg je nu eigenlijk. Ja. Hè? Dat dingen wellicht met een opzet gebeuren. Ah ja, Kijk naar mijn ogen. Hè? Ik bedoel, ja. als ik dit niet had gehad. Ik heb door de jaren heen zoveel mensen mogen helpen. Ik heb echt een hele drukke praktijk. Dan had ik daar nooit gezeten. Want dan ja, had ik niet... Had, nou, misschien wel ooit terechtgekomen. Maar, uh, maar was, niet, ja, op niet, nu, niet, niet op de manier zoals nu. En niet dat het je zo eigen nu. is. Nee, het is gewoon mijn... Jouw natuur. Zo, mijn, mijn natuur en ook gewoon... Ik zeg altijd als God morgen, maar vraag van, nou, weet je, ik weet het is hier op aarde best wel zwaar voor je kwam met je ogen en alles. Je, en, en morgen mag je goed zien, maar dan heb je niet meer die gaven. Dan zou ik in alle tijden kiezen voor dit. Want ik yeah. kies dit als mijn mooiste, mooiste cadeau. Dat ik dit waar mag nemen, dat ik mensen mag helpen. Dit is ook, ik zeg als ik de staatlozerij ben, wil ik nog ook altijd mensen blijven helpen. <laughs> ja. Het is allemaal grote passie. Dus het is mijn grootste cadeau geworden. Dat yeah. eigenlijk de ergste nachtmerrie zelfs voor mijn ouders leek. Ja, dat geloof ik. Ja, het vervelende is alleen met dat soort dingen... dat je pas achteraf ja. snapt waarom ja. dingen gebeuren. Ja. Hè? Ja. Dat dan de puzzelstukjes in elkaar vallen. Ja. Maar het is ook voor alle ja. mensen die jou ontmoeten... dan een cadeau geworden. Want... Wij, de meeste van ons zienden... zijn natuurlijk helemaal verblind met de materiële wereld. Nou, dat is het. Hè? Je wordt vaak afgeleid. En ja. dat is, want eigenlijk hebben we het allemaal natuurlijk. Allemaal hebben we intuïtie. Want je. je hebt altijd ja. dat je denkt... oh, als je ergens bent, dit klopt niet. Of uh, ja. moet ik hier moet ik voor oppassen. Of ja. Uh, ja. Oh, uh, hier, hier moet ik mijn hart volgen. Alleen heel vaak zijn we zo bezig, godzijdank, degene voor wie goed zien... of door een bril goed zien, van uh, hoe mooi de auto is van de buren... en ja. hoe duur de jas is van de ander. en de ja. baan van de ander. en het grote huis... en waar we allemaal door afgeleid worden. En dat is heel afleidend, waardoor je niet echt bij je eigen hart kan komen... En je eigen hart kan volgen. Omdat we gewoon... ja, Er is ook de consumptie nu met social media. Nou, Iedereen moet daar allemaal naar kijken. We zijn in meedoen. de ban van de schermpjes. Hè? Ja. ja, we nemen de tijd niet meer. Hè, nee, voor nee. onszelf om, voor, uh, voor ons om tot te rust te komen. En, ja. en tot je eigen gevoel te komen. Heb ja. jij daar voor ons een... Uh, Afgezien van dat je hier natuurlijk een spiritueel centrum hebt in dit dorp. Dus ja. we kunnen naar je toe. Maar nu gewoon even in dit gesprek. Is er nou een, een, een tip waarin wij in contact, beter in contact kunnen komen met onze engelen? Ja. Nou ja, eigenlijk wat ik altijd doe... is ochtends, als ik wakker word... dan doe ik altijd mijn handen op mijn hart neerleggen. Weet je, dan maak ik contact. Dat is, ik zeg in mijn hart, woon mijn ziel. Dan connect ik even gewoon met mezelf. En dan, ja. ik zeg dan in mezelf zo van... nou, dank u wel dat mijn ziel weer in mijn lichaam is gekomen. Dus dat je, hè, dat je leeft. Want dat kan ook ieder moment anders zijn. Hè? Dat, is, ja. dat weten we niet. Niemand weet de dag van komen of de dag van gaan. En dan zeg ik altijd, ik wil graag... Uh, uh, een instrument zijn, mag ik begeleid worden... dat ik de juiste mensen ontmoet en de juiste dingen kan uh, doen. En mag ik begeleid worden op mijn pad... dat ik de dingen mag zien die voor mij noodzakelijk zijn. Nou, dat. En dan gebeurden er al dingetjes. Of er belt iemand mij die net weer nodig had of wat fijn is... En Toevallig dacht ik, oh, het zou fijn zijn rond de kerst. Hè, over de engelen, uh, dat ik nog even, moet ik even iets schrijven of doen. En dan spreek ik het in en dan schrijft mijn man het. Die, die, uh, die schrijft het op, ik, ik, uh, ik maak het. En hij uh, zet dat voor mij op social media. Ik vind het altijd fijn om de boodschap van hoop te delen. En toen belde Dolly. Toen dacht ik meteen, oh wat leuk. Kijk eens, ja. Nou, een engel. Ja, nou, nou, nou, nou, nou, ja, nou, ja. Dan dacht ik, van hoe fijn dit moment ja. is. Dan fijn over engelen. En sommige mensen zullen denken, wat een onzin. Maar kijk, het is ook niet voor niks. Kijk naar het liedje van Robbie Williams of van Abba. Hoeveel liedjes worden er tegenwoordig geschreven over engelen? Of hoe ja. mooie mm -hmm. liedjes ja. zijn. Want worden... je noemde nog iets, Margrethe. Je zei ook, je legt je handen op je hart. Ja. En je bent dankbaar dat je weer, dat ja. je weer in je ziel ja. leeft. Ja. We hebben nu natuurlijk een paar begrippen. De ziel. Nee, we, de ziel we kennen ze de wel de uit de religie. Ja. Hoe zou je de ziel nog meer kunnen noemen? Nou, ik noem dat de ziel is jouw goddelijke vonk. En ik bedoel dan niet God van... Uh, uh, Geen hey, Sinterklaas uh, met uh, zo'n boek. Nee, niet die veroordelend nee. is. Gewoon de God die we eigenlijk, waar we allemaal mee verbonden ja, zijn. Ja, de, de lichtbron, groot, De, de ja, lichtbron. En licht, ja, waar iedereen mee verbonden is. Hè? Want we kunnen daar heel moeilijk uh, over doen. Maar het is natuurlijk zo: op het moment als je geboren wordt. dan kan je eigenlijk zien dat de ziel in het lichaam komt. En dan zeg ik altijd: dan weet je gewoon dat er gewoon dat de goddelijke vonk daar is mm -hmm. en op het moment als iemand zijn ik weet niet of jullie dat mee hebben gemaakt ik jammer genoeg heb ik dat vaker meegemaakt maar het is ook een mooi proces als iemand zijn Openheid. ziel zijn lichaam vormt ja, ja, ja. is iemand kan je zien dat dat ja. hele lichaam is maar dan omhulsel en dan ja. is die ziel die goddelijke vonk die is daaruit ja. en dan heb je gewoon dan verlaat je dat lichaam. is maar een tijdelijk huis waar we ja, inwonen. Ja, ja, en dan ja. nu heet je uh, hey, hoe je nu heet. En dan daarna gaat het over die ziel. Dan zie je hem eruit gaan. Iemand heeft totale andere mimiek. Je ja. kent wel het ja. lichaam. Even, Iemand wordt dat, leeftijdloos. Ja. Leeftijdloos. Ja. De bezieling ja. is eruit. Ja. Dus dan denk ik, oh, dankjewel dat ik dat nog mag doen. En ik ben, wil me altijd verbinden. Vraag ik om me met het hoogste goed te verbinden. De liefde, de waarheid. Maar ook wel reëel. Dus ik ben niet de hele dag door liggen ik op mijn knieën en ik vraag niet de hele dag om hulp. En ik kan vreselijk juist ook in de aardse dingen. Maar ik ben wel alert als ik iets voel, dat ik daarop reageer. Ja. Want dat, dat is, is dan die... ook eigenlijk die tip die, die ik net vroeg. Als je in contact wil zijn met je engel, uh, wees alert. Ja, uh, nou, Hoor de hoorde, hoorde, ja, hoorde begeleiding. Ja, want die is eigenlijk heel subtiel. Hè? hoor Je, vaak, je ja. kan ook bijvoorbeeld... Je hebt mensen die zijn naar iets op zoek... en die staan in een winkel en er valt een boek open... Ja. en daar ja. staat net een zin in die je nodig ja, hebt. Klopt. Of uh, je bent bezig omdat je wil verhuizen... en in één keer... Kom je met iemand, zit je ergens in een wachtkamer. en die zegt. Goh, ik ben bezig daar en daar. En dat is net het woord wat je nodig had. of ja, een zin. Uh, of je rijdt ergens achter en uh, je ziet een nummer. en dan denk je: oh ja, zie je. Dit is precies wat ik bedoel. En het gaat over hele subtiele dingen. En het ja. gaat juist over aardse dingen. en niet over hoogdravende dingen. Want nee. hoe aardse je bent. Maar hoe meer in contact je bent met je hart... Hè, ja. en hoe opener je bent. Want als ik heel veel verdriet heb en ik heb grote zorgen... Dan ben ik ook niet zo in tune. Want dan ben ik met mijn eigen beslommering op dat moment bezig. Dus ja, te begrijpen. Hoe, hoe, hoe meer ik in balans ben. En hoe meer ik zorg dat ik in balans ben. Hoe meer ik ook in balans ben. Dat ik dingen doorkrijg. Maar ook hoe zuiverder ik ben voor de ander. Om die te begeleiden ja. in de praktijk. En wat kunnen mensen. We hebben het nu over je praktijk. Euh, doen om daar zichzelf beter in te tunen. Hoe kunnen ze jou bereiken en wat kun je ons bieden. Eerste plaats uh, heb ik op social media. Kijk, hoe maar naar Margrethe de Vries... als je toch op social media ja, zit. Ja. Uh, heb ik, uh, kan je daarop op uh, verschillende dingen. Ook op YouTube heb ik uh, veel geleide meditaties. En zijn allemaal gra uh, gratis. Dus dat is misschien fijn om dat te doen. Mm -hmm. heb ik een slaapmeditatie en een engelenmeditatie... en reinigings en een hele mooie acceptatiemeditatie. Dus er zit heel veel in wat je lekker kan gaan... Die kunnen we gaan vinden op... Internet. Op internet, okay. op YouTube. YouTube. Als je googelt Margaretha okay. de Vries met T-H-A. Ja. Misschien staat dat hieronder straks even. Dan kan ja. je gewoon heel veel ja. dingen gratis zien. Ik plaats elke week uh, een soort uh, op Facebook een verhaaltje van hoop en inspiratie. Maar vooral wat het eigenlijk belangrijk is... In, wanneer je het moeilijk hebt of verdrietig bent... en je weet dat je niet alleen bent en dat je een beschermengel hebt... dat je je mm -hmm. troost voelt, dat je weet dat je niet alleen bent... en in welke moeilijke stormen of tijden je ook bent... dat altijd de engelen ook bij je zijn. En dat je niet alleen gelaten wordt. Dat het wel alleen kan voelen. voelen ja. en dat je het maar voelt. dat het niet zo is. Precies, dat is het eigenlijk. En dat is eigenlijk waarom ik dacht... oh, daarom mag ik misschien komen om de boodschap te geven van hoop. Want... Dat, dat geeft misschien toch veel meer rust. Ook mensen, weet je, als je ziek bent. En nou ja, nogmaals, blijf altijd gewoon bij een arts lopen of bij, hè, geestelijke zorg. Maar weet dat je niet alleen bent als je connectie maakt met je hand op je hart legt en vraagt om hulp. En als je echt even stil bent, krijg je vaak al een antwoord. Heerlijk, ik voel, ik voel het inderdaad, zoals jij het aan mij uitlegt, al in mijn neerdalen. Want ik herken allerlei dingen. Als ik zit te piekeren in mijn auto. En ik zie ineens een zeven verschijnen op een afslag of op een ja. reclamebord. Dat is mijn geluksnummer. Ja. Dan denk ik, oh, ik krijg een seintje. Het gaat ja. goed aflopen. Ja, en dat is ja. het. Je, dat moet, is het, he? je ja. moet het zien. Hè? En Vol een heleboel mensen tijd. zien het niet. Ja. Want ja. die letten niet op. Ja. Of ze weten niet hoe je dat kan herkennen. Of ze denken van, nou ah, ja, dat, dat is toeval. Ja. Nee. Ja. nee, jongens, het, het is het geen toe. toeval. Het valt je het, toe. Het, het ja. Hè, hoe vaak gebeurt het niet dat je de radio aanzet, of dat iemand de radio aanzet, en dat er ineens een liedje speelt waar je een hele sterke emotionele band mee hebt? Dat ja, je denkt: of Nee, een overleden dierbare. Als jij je ook zegt, zegt, over een uitvaarder, dat je ja. zegt: Oh, die was daar toen. Dat is ja. dan meteen eigenlijk van: oh. Ik ben er ook, of weet je, ja, ik, ik, ja. Ik, ik, ik voel me verbonden. Dat ja, is eigenlijk wat, ja. je, wat je voelt. En, en Veertjes, vlindertjes, dat oh, ja. zijn allemaal dingen die, die op je pad gestuurd kunnen worden. Want een overledene heeft best veel capaciteiten. En, uh, Om in contact te veel, blijven. Ja, ja. en ja. veel kracht. Ja. En niet, niet alle overledenen, maar nee. sommige zielen die je over zijn gegaan. kunnen best wel wat sturen. Hè? Heb jij ja. dat ook ervaren? Ja zeker, ja, zeker. En wat heel grappig is. Bij de Hoge Weg. Ik zit daar waar zorgbalans zit en het therapeutenhuis zit zeg maar, daarvoor. Ik weet niet bij de Oranjestraat als je yeah, kan, yeah, yeah. En dan, Maar die deur bij mij is dicht en nou, dan ga ik naar binnen en dan hebben we een rode loper. En naar binnen is het dan heel. Ik voel dat dan altijd, die hele energie is fijn. En dan heb ik eh, heel vaak gehad, dan lag daar en dan op een of andere manier kan ik dat helemaal niet zien. Want als ik rechtkijk en ik kan niet eens mijn eigen teenagels knippen, maar dan zag ik een wit klein veertje liggen. Nou, yeah. elke keer pakte ik dat dan op en deed ik in een, uh, in een bakje neerleggen. En dan, uh, het was bijzonder inmiddels zoveel veertjes. En mijn moeder, die staat eigenlijk helemaal niet zo open voor dit soort dingen. Die is hm. eigenlijk wel nuchter, ze weet dat ik dat heb. En, en ze, ze is daarmee vergroeid natuurlijk. Maar het is niet hoe ze zelf denkt. Dus ze zegt, kijk mam, hoe bijzonder, die deur is dicht. En elke keer juist ligt dat veertje er bijvoorbeeld mm -hmm. als iemand bij mij bezoekt. met een overleden of er is wat, dan ligt ja, ja, er een ja. klein wit veertje. Toen zei mijn moeder, zit er niet een wit, uh, wit vogelnestje opgesloten in de gang? Iets. Ik zeg, nee mam, dat kan niet. Dus dat gaat door de tijd door. Hebben we Heerlijk. Klein, ja, kleine mooi. veertjes die liggen er dan. En toen zeiden de, de, de buren, heel leuk, zeggen tegen elkaar. Ja, wat bijzonder hè? Waarom? Wij vroegen ons al af. Uh, is dat een ritueel, dat die veertjes, dat je dat daar neerlegt? Ik zei, nou het is wel een ritueel, maar ik leg ze zelf niet neer. Maar dan denk ik, ja, die mensen denken waarschijnlijk die is helemaal. Ja, nou, dat mag voor mij ja, Want heel veel erg. mensen zijn vooral bezig, zoals ook jouw moeder. Ja. Om er gewoon maar even een wereldse verklaring voor te en dan, vinden. Ja, ja oh. ze heeft even het dekbed op Anders wordt het zo groot. Anders wordt het zo groot. Ja, ja ik vind ja. dat zo enig. En, ja. en het mag dus ook dat ze daar niet voor openstaan. Maar wat zo leuk is nu dat ik dan zo'n heel doosje heb. En dat ik precies weet, dit veertje lag toen voor diegene die bij me kwam en die kwam voor die. En eh, ik geef ze ook vaak mee. Sommigen ze zeggen: nee, ze mogen bij het doosje blijven. En dat vind ik dan leuk. En het is er niet dagelijks, maar juist zo bijzonder. Dat gebeurt zeker. Bijzonder. Ja, ja. En, en ook wat ik net al zei, wat ik zo bijzonder vind in deze tijd... is dat met kerst de engeltjes vroeger had je een engeltje en een dingetje. Maar nu heb je, in, heb je edelstenen van engelen. Kijk, ik weet ja. niet of jullie de, de barba kennen in de Halterstraat. Die is één nou, en dan heb je allemaal kleine edelstenen, engeltjes als cadeautjes. Door het hele jaar heen. En je hebt mensen met engelenhangertjes en een vleugeltje ja, heen. Ja. op heen. Brosjes. Brosjes. Ja, uh, yeah. uh, een, een dingetje met engelen. Maar in de mijn vriend Tijn zei altijd van... Uh, ja, de Boeddha is de nieuwe tuinkebouw. En Joris Linsen van het programma Boeddha <laughs> ja. in de polder. Daar hebben wij trouwens, mijn man en ik ook, in gezeten. Die zei dat ook. Maar ik zeg, ja, weet je... Sorry, eigenlijk is de engel de nieuwe tuinkerbouter, Want die engel is tegenwoordig ja. zo normaal. Het is eigenlijk gewoon niet meer van. Het is ze niet. Maar het is wel. Want het, het, je vindt ze overal in ja. zoveel winkels. En we hebben ook behoefte om het dan ook te materialiseren. Ja. Hè? Ja. Het is dan een geloof. Jij zegt het is een licht. En ja, het is een het gevoel. Is energie. Die zijn en, wij, en, gewoon we, altijd. en wij willen vleugels en we ja. willen een boodschap. En ja. dat was eigenlijk nu ook zo vat ik hem samen, jouw kerstboodschap aan ons. Ja. Op je bent niet alleen. Je bent niet alleen en je bent er altijd. En we hebben juist allemaal heel veel behoefte... in deze moeilijke tijd waarin we leven... wat allemaal onzeker is en spannend. Ja. En niemand weet hoe het gaat. En verder gaat hebben we behoefte aan rust... en aan, aan vertrouwen en dat we hoop vinden... En, uh, bepaalde troost. Hè? Want soms willen we gewoon getroost worden... als het ja. onzeker is. Maar wat ik ook zo bijzonder vind... want uh, het is met de engelen... maar ik ben ook altijd eigenlijk bezig vanuit dat hart. Hè? Dat ik zeg van... als we, ik, ik voel vanuit mijn hart bij iemand of er een blokkade zit... en waar het dan niet stroomt... daar stroomt de liefde nog niet. En ik, heb, ik zeg altijd... liefde is het toverwoord daar geloof ik heilig in, dat in uh -huh. alles... en dat zou in de hele wereld, als we dat allemaal toepassen... nu een hele andere wereld zijn. Maar wat zo bijzonder is... is dat heel veel dingen nu met hartjes ook zijn. Ik weet niet of jullie ja. dat zien... maar in kleding, ja. en in sokken... En in, en in hangertjes. Hangertjes en, en ook hartjes... En kussens. En ik zie het dan eigenlijk. Ik heb heel vaak als ik. Uh, ik heb een vriendin met een boutique. En, en, en ik kom in een andere leuke boutique. Die helpen mij dan hier in Zandvoort. Ze ook: oh, ik heb wat leuk voor jou. Je bent altijd bezig met hartjes. Of inderdaad met vleugels. Ja. En dan, dan krijg ik een leuk iets met hartjes en vleugeltjes. En. Maar nu hoor ik dan heel veel mensen bij mij in de praktijk. Kijken uh, die kleine, ze hebben ook nu een, de, een trui aan met hartjes, of ze hebben de broek aan met hartjes, uh, hartjes. We hebben nodig om dat ja. als symbool te en zien. Het ja. is ook ja. uh, de kwantumfysica ja. heeft ook uh, bewezen dat het heel belangrijk is dat je je omhult, dat dat heel erg je, je moleculen in je je celmoleculen in je lichaam de werking daarvan bepaalt, ja. He, of je uh, zachte kleuren met ja. hartjes. Want dan word je ja. zelf van binnen ook veel liefdevoller. Ja. Die moleculen gaan echt... dat hebben ze eens een keer gefotografeerd ja. ook. Als je lelijke dingen op je lichaam gaat zetten... Ja. en agressieve dingen... Ja. Ja. dan zie je dat die moleculen oh, heel ja. lelijk vervormen. Mensen met zo'n ja. tattoo. Ja. Zo'n ja. geweldig ja, tattoo. Als je als ja. allemaal lieve woorden op ja. je vel zou schrijven... Ja. Ja. en je gaat dan rustig liggen... dan merk je dat je zelf ook veel... Uh, zachter wordt Zeker. Ik, ik moet helaas helaas, even voor nu een, een eind breien aan het gesprek misschien dat we straks nog ergens een gaatje vinden om verder te gaan want we, er zijn ook heel veel dingen die nog verteld moeten worden we gaan even gauw een liedje draaien uh, van onze andere Zandvoortse ster, Alain Clark en wat mij, betreft, wat mij betreft het is een kerstliedje ik vind het het mooiste kerstlied aller tijden, echt waar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 Wat heerlijk dol. Onze dorpsgenoot Dane Clark... mijn oude soulvriend... met zijn briljante zoon. Heerlijk om ze ook hier eventjes te hebben... op deze voorkerstuitzending uitzending van ons. Waarin we vooral ademloos luisteren... naar Margareta de Vries... die ons vertelt van hoop. En engelen. Hoop moeten we hebben in deze donkere tijden. We hebben hier een paar weken geleden ook... schrijfster gehad, filosofen... die ons vertelden over hoop... Um ja, ik, ik moet je wel waarschuwen, want we hebben nog maar twee minuten. Twee dacht, minuten. Misschien kun je nog even heel snel het weerbericht uh, melden. Nou, dat kan zeker in twee ja, minuten. Ja. En zo niet ik, dan natuurlijk wel Rico Schreuder. Ja. Die ons laat weten dat er vandaag nog wat regen valt. Ach. Later wordt het droog en breekt de zon door. Dus hoop, hè? Hoop. hoop. Het is 12 <laughs> graden en er waait een matige wind aan zee. Uh, het was een vrij krachtige westenwind, maar hij is afgenomen. In het weekend komt vooral in. In de nacht en de ochtend nevel en mist voor. En verder is het overwegend bewolkt dit weekend. Er valt soms wat lichte regen en motregen. Ook dan is er weinig wind en dan wordt het 8 à 10 graden. Na het weekend wordt het echt kouder en uiteindelijk wordt het licht winters. De wind draait naar het oosten tot het noordoosten, de temperatuur zal dalen. Maandag is het 6 graden en de dagen daarna gaat het kwiksachtjes aan omlaag. Want het wordt kerstmis en tijdens de kerstdagen is het iets boven nul. Tijdens de nachten vriest het licht, het weerbeeld is licht bewolkt... Er is echt geen neerslag. Er wordt geen sneeuw verwacht, lieve mensen. En de zon breekt ook nog eens af en toe door. Dus wel lekker koud aan de huid. Maar geen witte sneeuwvlokjes. Die moeten we zelf erbij verzinnen. Mm. Um, kerstmis wordt het kouder en licht winters. En dit is natuurlijk het weerbericht van Rico Schreuder. Nou, dankjewel. We hebben nog één minuutje over. Dus uh, die gebruiken we om je te vertellen dat we straks uh, gaan schakelen... Naar het nieuws en de reclameboodschappen. En dat we daarna bij je terug zijn. We beginnen dan met een liedje uitgekozen door Hanny En die uh, betrekking heeft op haar conference. Mag ik het verklappen wat het is? Het Han? gaat natuurlijk over de kerst. Het gaat over dat kerst. Dat wij nou, allemaal vrolijk moeten zijn. Uh, ik, ik zou zeggen, pak, uh, pak de, de tissues al, alvast erbij. <lacht> voor je, voor je make-up om het te beschermen. <lacht> want dat wordt weer lachen, gieren, brullen. En uh, na de conferentie het, uh, het afsluitende liedje wat door Hannie gekozen is. En nou, daar gaan we wel weer even zien wat er verder allemaal gaat gebeuren. We hebben nog genoeg in de trommel zitten aan nieuwtjes en culturele tips. Maar we gaan het allemaal wel zien, want Margareta is hier ook nog. En volgens mij zijn we nog lang niet uitgepraat. <lacht> <lacht> maar goed, jongens, um, ik zou zeggen, uh, stay tuned, uh, blijf luisteren.